Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een huis in Omelo is vannacht een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond, er is wel schade. De politie heeft nog geen idee wie erachter zit. Deze week waren er al twee ontploffingen in de stad, beide keren bij een huis in een andere wijk. De bewoners van dat huis bleven ook ongedeerd. Ze spraken van een gerichte aanslag. De politie van Omelo onderzoekt of er een verband is tussen de explosies.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 In Delft bleef de IKEA daarom gesloten... met een lange rij van wachtende klanten buiten de winkel tot gevolg. In Zeeland zat het dorpje Waarde op Zuid-Beverland zonder stroom. En op Noord-Beverland had een vakantiepark geen elektriciteit. Daar gingen de slagbomen niet omhoog, werken de koelingen niet... en zijn de zwembaden dicht, zegt een woordvoerder tegen Omroep Zeeland. Het weer, op veel plaatsen nog buien die soms stevig kunnen uitpakken... Vanuit het noordwesten wordt het droog en breekt de zon door. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht is het in het noorden en oosten af en toe nog regen. In de rest van het land is het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Helene de geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 The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 Vier, vier, vier, alles vier.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 Zweden daar vind je een Zweden, maar Texas zal Texas niet wezen, wanneer daar geen cowboy meer is.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 In mijn gedachten En dan lijkt mijn hartje wel een dansorkest Ploem, ploem Net als de gitaren Zoem, zoem Net als alles staren. Een roem, roem, roem Zoals de trom Maar je kijkt naar mij niet om Is dit maar ploem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 voor een meisjes meisje zich dan kussen laat wacht zij, zie de geheime geren. En de nieuwe, nieuwe vraagje je, stemt het paardje o oh, zo blij. Want gebiedt er antwoord dan een kus, ze zijn er geren bij. Doe je ruiming en mijn liefst doe mich, daar is, zie de geheime geren. Jij ze je schuffels en wie je dich daar is, ik zie je toch zo geren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 De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de vodka aan Luschka en kijk niet zo van. Als jij zo so blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dat in.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 De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka aan Nuschka, want weiger je mein. Dan ga ik daar Igor, die heeft nog meer dan jij.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 De Wodka begrijpt mij, maar Jij bent gemein, geef mij de Wodka aan Nuschka van 2 gemein. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan Jij. Met mij op bloed rantzummer in die fles zit knocken, hele boel. Hoe kun je het ooit bedenken. te weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk in gevoel. Geef mij de vodka aan Luska en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij maar, jij bent gemein Geef mij de vodka aan Luska, dan weigeren je mij. Dan ga ik naar Igor die heeft nog meer dan.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 een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbood. Zee, die zevenpie, die heb je morgen terug. Pas na een maand of acht, kwam hij diep in de nacht.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 werd er de opvolger van Veronica's nieuwslezer Herman Sisse. En u hoort hem nu, Eddie Becker, met Felicidad, de rollen van de stad. Zij kan het niet laten, altijd hoort te praten. Zij strooit met haar mond mooie praatjes rond, ze kletsen.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 Kleine geetje uit de Pol, de kind van het lagen land. Blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand, kleine geetje.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 Perfect. <laughs> Een in het riet. En geen auto om de weg. Want die had je toen nog niet. Er ging scheef bij iedere bochtje. Wat een tijd, oh wat een tijd! Iedereen die was een heer. Ja, yeah. iedereen was heel beschaamd. Yeah. want er was nog geen verkeer. In die en ik bang zijn voor, voor jaren. Je je oh wat, wat een leuke. In maar schommelen en maar kijken naar de kont van het paard in de rijdergie, in de rijdergie. Dat was muziek van Wim Zonneveld. Samen met Leen Jongewaard met In een rijtuigje. En daarvoor hoorde je Annie Christiani met Greetje uit de polder. En ik weet niet of u het nog kent. De serie Het schaap met de vijf poten. Een Nederlandse komische televisieserie uitgezonden toen de tijd op de KRO. Met in de hoofdrollen Adelle Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongewaard. En uh, daar zijn een heleboel liedjes uit voortgekomen. Ik heb er één voor u uitgekozen. U hoort nu Piet, Adela en Leen met Het zal je kind maar wezen.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 Met een kater voorop, daarachter twee konijnen met een trenter op hun kop. En dan de grote snoes aan die leggen gaat blazen ei. Wanneer je het sput, dan sneeuwt het op de hemd op Ik rijk een meisje mijn koperen hand, dan komen er twee moren met hun slepen in de hand. Dan blaast er de varen, ter ere van de schaap, die vrouw.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 Het leed is geleden, de horizon schijnt. Wanneer de doden dronken zijn en la verdwijnt, dan steken we de lof eromheen en ook de dikke traag. En eten s'avonds, gebak op het feestje bij Klaasvaar. En onder de gouden hemel.